Perfection, except for we at all.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 Super, maar was. Ik niet de knuffel, maar het konijn was Ik niet de klus, maar de karwei was Ik niet alleen maar hang bij was Ik niet zo ver, maar juist dichtbij was En dat ik dan Jim het Idols was ik dan die dikke uit de jury was En ik bijna nog steeds Thanks, my boss.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 Van top tot teen. schatje, wat doe je met me, doe je met me, ja, zij is. Alles, alles, alles, alles, alles, alles in één, oeh, ze heeft de beauty en de brains en oh, oh, oh, het voelt goed, hey, het voelt, ze heeft de beauty en de brains. de beauty, the beauty en de brains. de beauty, hey, ze heeft de beauty en de brains.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 got brass in pocket. got that I am gonna use it. Intention. I'm feeling mental. Gonna make you, make you, make you notice. I got motion. I'm a motion. I've been diving. lean in. No visa.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 Oh formidable, tu étais formidable, j'étais formidable, nous étions formidabel. Hé hey, petite, oh, pardon petit, tu sais dans la vie, y'a ni méchant ni gentil.